Rudy Vendrich met het NOS-journaal. De groei van de Franse economie is gestagneerd. In het tweede kwartaal was er geen groei, terwijl er in het eerste kwartaal nog een groei was van 0,9 procent. Door de laatste cijfers neemt de druk voor verdere bezuinigingen toe. President Sarkozy had de afgelopen dagen al spoedoverleg met zijn ministers dat het ook te maken met het gerucht dat Frankrijk de triple-E-status kwijt zou raken. De Franse minister van Financiën zei vandaag in reactie op de nulgroei dat de regering vasthoudt aan de doelstelling ...voor economische groei en terugdringing van het overheidstekort. Hij zei dat de Franse banken tot de gezondste in de wereld behoren. De forse winsten op Wall Street hebben de beurs in Azië nauwelijks weten te inspireren. De beurs in Tokio opende wel in de plus, maar halverwege de handel was die winst verloren... ...en uiteindelijk sloot de Nikkei-index met een verliesje van 0,2%. De beurs in Hongkong en Sydney laten wel bescheiden winsten zien... Het aantal rokers in Nederland is gedaald tot minder dan een kwart. Uit onderzoek van TNS Niepob blijkt dat in het tweede kwartaal 24,3% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder rookten. Een jaar eerder was dat nog ruim 2% hoger. Antirookorganisaties vooro denkt dat het aantal rokers onder meer daalt doordat antirookpleisters en pillen sinds 1 januari in het basispakket zitten. Het kabinet heeft besloten dat stoppen met rokenprogramma's daar per 1 januari volgend jaar weer uitgaan.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 In de Randstad staat nog een file op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Daar staat voor het klopend klein polderplein 3 kilometer. Want door werkzaamheden is daar de rijbaan geheel afgesloten. Tot maandagochtend 5 uur. Tot zover de verkeersin. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort. Een zomerhit. CFM.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 Uh, Duffelkoud begon ik het uh, tweede uur ZFM Jazz yes, op deze, nu ik naar buiten kijkt prachtige zondag. Uh, morgen en uh, ja, dit was uh, Victor uh, Veldman, een uh, Engelsman die uh, eigenlijk uh, overal heeft opgetreden, maar vooral toch in Amerika uh, bekend geworden is. En uh, in Europa wat minder. Het is een uh, begenadigd vibrafonist en uh, Piano, pianist. Ik heb nog zo'n stukje voor hem uitgekozen waarin waar hij met een, een chic, uh, met een keur van, uh, van mensen uh, speelt. En het is een eigen werkje, namelijk Witch Your Love. Victor Veldman. luisteraars, Victor Veldman de pianist en achterin, achterinvolgens met Smoke Cat in Your Eyes en Brazilia ja, u weet, ik rommel graag in mijn platenkast cd-kast, en ik kon het toch niet nalaten, ik heb een hele, hele oude volg, namelijk Klein Hampton met de All Stars en daar kwam ik tegen Stardust, voortreffelijk gespeeld ik blijf er iedere keer als ik hem hoor van genieten, ik hoop u ook Thank <laughs> you. Oh, yeah. Nou, dat is voor mij in ieder geval uh, genieten van uh, Laren Hampton en zijn all-stars. En uh, ja, star Ik vind het fantastisch uh, gespeeld, die tempowisselingen. En uh, de barst die maar in eenzelfde slow tempo blijft uh, begeleiden. Ja, ik vind het echt genieten zet er nog één op. Ja! Uh, Liren Hampton en de Golden Man of Jazz bestaande uit Clark, Clark Terry, Harry Sweet Edison, James Moody, Buddy Tate, Cray, Hank Jones, Milt Jackson, Milt Hilton en Credit Tate. Ja, ik heb een stuk uitgezocht dat is ook naar mijn mening weer genieten en ik hoop over u. Body and Soul met Credit Tate, de drummer, die probeert te zingen. I want you to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 wondering why it's me you're wronging. I tell you I, I, I, dat was uh, Body and Soul gezongen door uh, Credit Tate wist u trouwens dat het voor het eerst gespeeld is al in 1939 door uh, de saxofonist Colin Hawkins en uh, onder andere ook uh, bekend gemaakt door Johnny Hartman. Maar hier toch uh, Johnny Tate, de drummer van The Cold Man of Jazz uh, van Hampton, uh, die dit op sublieme wijze, tenminste naar mijn mening uh, gezongen heeft. Ik hoop dat u dat ook vond. Ja, en ik ga nu, want we hebben nog maar een kwartiertje, en dan zitten we alweer tegen de klok van twaalf aan, ga ik toch wat Nederlandse jazz uh, laten horen. En ik heb gewoon een greep gedaan, en ja, hij lag bovenop Frits Landersbergen met Roundtrip. Dus samen met Paul Desmond en het Modern Jazz Quartet neem ik vanmorgen afscheid van u van weer twee uur ZFM Jazz. U hoort natuurlijk Beck's New Groove van Milt Jackson. Uh, ja, let mij u een, een hele fijne prettige zondag toe te wensen. U kunt het dorp ingaan, want ik zie net dus dat de zon een beetje schijnt. U kunt rustig blijven luisteren, want straks is Jaap Koper weer met een voortreffelijk programma. Nou ja, u, kunt van, u kunt ook naar het strand gaan, want daar is nog jazz. Yes. Nou ja, u kijkt maar wat u gaat doen. Maar één ding is zeker, volgende week tussen 10 en 12 opnieuw zie je van jazz. Tot dan.